Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wopke Hoekstra zegt dat hij het lijsttrekkerschap van het CDA wel op zich moest nemen toen hem dat voor de tweede keer werd gevraagd. Ik had geen keuze meer, zei hij bij zijn presentatie op het CDA partijkantoor. Hij voegde eraan toe dat hij het lijsttrekkerschap wel uit overtuiging op zich neemt nu Hugo de Jonge zich heeft teruggetrokken. De politie heeft een man uit Zuilingem in Gelderland aangehouden voor het bezit van 4500 kilo zwaar en illegaal vuurwerk. De man van 34 werd op de A2 bij Zaltbommel van de weg gehaald. Hij had toen 150 kilo vuurwerk bij zich. In een zeecontainer bij Gellicum in de Betuwe bleek nog eens ruim 4 ton vuurwerk te liggen. Dat wordt allemaal vernietigd. De VVD kan na de komende verkiezingen gewoon coalitiebesprekingen voeren met GroenLinks. Een motie om GroenLinks op voorhand uit te sluiten... vanwege de omstreden kandidaat Kautar Boucherlikt... is weggestemd op de online ledenvergadering van de VVD. Partijleider Rutte had de motie ontraden. Al zei hij wel dat hij de zorgen begrijpt. De Oostenrijkse politie heeft een extreemrechts netwerk opgerold. Daarbij zijn 90 vuurwapens en zes explosieven aangetroffen. De autoriteiten spreken van oorlogsmateriaal. Zeven verdachten zijn aangehouden. Een van hen is een bekende neonazi die samen met Duitse geestverwanten en motorbendes een extreemrechtse militie wilde oprichten. De Britse marine bereidt zich voor op extra patrouilles in de territoriale wateren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten. De politiedienst van de marine mag vanaf 1 januari illegale buitenlandse vissers arresteren, schrijft de krant The Times. De Britten verlaten op 1 januari de Europese interne markt. Dit weekend moet duidelijk worden of er een handelsakkoord komt.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. kerst. zie Dit is kerst. Met zie Met men nu. Entertainment for you. Kijk. Kijk niet om als je weggaat. Ik heb de strijd verloren. Ik wist het van tevoren, dit kon niet verder gaan. Blijf, blijf maar niet op me wachten. ...bij ZFM Entertainment... ...voor je tot de klokjes van 8 uur... ...op die 106.904.5 op de kabel... ...en dat allemaal vanaf de Tolweg 10A in Zandvoort. En we gaan lekker muziek draaien... ...en zo dadelijk natuurlijk ook... ...eventjes wat mensen bellen. Dus uh, ja, we gaan lekker naar de... Ja, de, ...de nieuwe kersthit van Miss Montreal... ...en Angels in the Sky. Dus blijf lekker bij... We here. Miss Montreal, een nieuwe kerstsing en een heerlijk nummer is dat. We gaan nog eventjes uh, eentje uit de oude doos draaien. F.R. David en hadden we over words. Blijf lekker bij Entertain of New tot 8 uur. Ever David en Words. Ja, zo is dat. En uh, ja, natuurlijk hebben we ook weer uh, iemand zoals gewoonlijk altijd in deze uitzending. Iemand aan de telefoon. En dat is, ja, Melissa. Oftewel, alias, uh, ja, Melissa. Uh, even kijken hoor. Jouw etische naam, Meijer. hè? Ja, ja Zo was dus. het, ja. En is er mee, ja. <laughs> ja, ik moet even, even inderdaad uh, schakelen tussen twee namen. <laughs> nee, dat is helemaal niet erg. Nee, nee. Dat is ook, ook verwarrend. Ja. Nou ja, goed, zeg ik, uh, ja. Nou, ja, laten we eerst zeggen, uh, goedenavond. <laughs> ja, dankjewel. Ja. ja. Alles nog gezond? Ja, zeker, zeker. Het is lekker rustig. Ja. Nou, gelukkig. Maar uh, ja. Hey, uh, uh, allemaal goed hier. Ja, want uh, jouw nieuwe single? Ja. Don't Leave Me? Ja, dat klopt. Ja, die is al een tijdje uit wel, al uh, sinds maart. Ja, goed. En, uh, en daarna kwam de corona, dus dat was best wel lastig ja. eigenlijk. Ja. En uh, toen uh, eigenlijk niks meer uitgebracht. En uh, even een soort ja, rustmomentje misschien wel even gepakt. Ja. En uh, nu weer druk in de studio, nieuwe muziek aan het maken. En ik uh, hoop dat ik snel weer. Uh, Nieuwe muziek uh, kan gaan releasen. Ja. Uh, dus dat is wel leuk, ja. ja want jij, jij hebt ook uh, samen met Davina een uh, uh, single uh, gemaakt, of niet? Uh, nee, we hebben geen single gemaakt, maar ik heb wel met haar een, uh, een uh, duet gezongen. Ja. Um, uh, ja. En ik heb haar een voorprogramma mogen doen ook uh, van haar. Uh, Oké, okay, ja, ja. ja. Ja, Davina had eigenlijk hier geweest uh, begin uh, uh, dit jaar. Met de, okay. met de Formule 1 natuurlijk. Maar goed, ja. Oh, ja, super, ja. Ging, ging helaas niet door. Nee, precies. Dat is super jammer, ja. Ja, ja, ja. Ja, en ook... Eh, eh, toch wel ook eh, de leuke single die, die ze ervoor had gemaakt. Een geweldige single. Ja, een heel gaaf ja. nummer, ja. Ja, ja. Maar helaas, ja. De corona gooit overal roet in het eten. Ook bij jou. Ja, ja, ja. Dat is super jammer. Maar ja, dat is... Ook eigenlijk niks aan te doen nu. Dus ik even afwachten en dan hopen dat uh, iedereen het weer in kan gaan halen, uh, de tijd. Nou ja, ja, inhalen wordt lastig, maar uh, ja, ik begrijp wat je ja. bedoelt. Hey, maar um, ja, wat, wat, uh, wat zijn jouw vooruitzichten? Wat, uh, uh, je gaat de studio dadelijk weer in, uh, om, om, om nieuwe muziek te maken. Uh, ja, heb, ja. Je, heb je al wat uh, op het oog qua muziek of... Uh, Um, nou ja, ja, het is natuurlijk lastig um, om echt, ja, mijn stijl is een beetje pop-rock ja. uh, muziek. En uh, ja, het is gewoon eigenlijk in de studio altijd heel veel schrijven. En uh, daarvan gooi je eigenlijk meer dan de helft al weg. Ja. <laughs> Want uh, ja, het is toch moeilijk om, om echt het, het goede nummer te vinden. Ja. Maar, um, maar ja, dus nu gewoon, uh, we, we, ik heb wel een paar dingetjes al liggen waarvan ik denk van ja, daar ben ik wel... Heel enthousiast over. Dus, uh, en dan moet er natuurlijk nog geproduceerd worden, uh, echt ingezongen worden. Nu zijn het nog demo's. Ja. Dus, um, dus ja, daar heb ik nog uh, uh, genoeg uh, werk om in te steken. Ja, ja uh, blijft blijf het ook in dezelfde uh, genre, zeg maar. Uh, uh, ligt dat jou uh, ja, heel goed waar dit nummer ook ingemaakt is? Dus uh, don't leave me. Uh, ja, ja, het blijft wel ja, een beetje een, een rauwere popsound. Ja. En uh, vooral ja, gewoon een, uh, veel power in, in, uh, in de vocals. Dat vind ik altijd wel heel, uh, heel ja. vet. Ja. Nou, dat je dus dat zeg wel... maar even lekker je ja, ja, eigen knuiten, ja, zeg maar. <laughs> ja, ja, precies. Dus ja, dat is wel een beetje mijn stijl uh, waar ik in, uh, in blijf, ja. Ja, en, en uh, gaan er ook nog iets van, van uh, lekkere popballets komen? Of, uh, of rockballets? Uh, ja, dat ja, ik kan ik nog niet helemaal zeggen. Maar uh, ja, er gaat natuurlijk vast en zeker wel ooit een, uh, een ballot komen. Maar voor nu ben ik nog heel uh, ja, het focussen op Uptempo. Ja, want uh, wat leg, leg jou, tenminste, vind jij dat ook zelf wat, of niet? Uh, rock Ballots? Ja, zeker, zeker. Ja, okay. ik ben ook op mijn YouTube kanaal veel met koffers uh, bezig. Ja. Iedere woensdag post ik dan uh, een koffer op mijn YouTube kanaal. En daar zitten ook heel veel ballads tussen, maar ook juist weer hele poppy liedjes of juist hele oude liedjes, eigenlijk van alles. Ja. En, uh, en uh, ja, dat vind ik. Ja, ik vind eigenlijk, dat was eigenlijk eerst heel lastig, omdat ik alles best wel mooi vind om te zingen. En uh, dan is het lastig om te kiezen van wat nou jouw stijl als artiest? Ja. En ja, toen ik op het podium stond bij uh, The Voice... Ja. waar ik aan mee heb gedaan... Ja. Um, uh, heb ik op een gegeven moment ging ik een nummer doen van Anouk... Nobody's Wife. En toen voelde ik me zo fijn op het podium. Ik voel me natuurlijk altijd fijn op het podium. Maar toen gebeurde er iets waarvan ik dacht... Ja, dit is echt de stijl waar ik... Uh, ja, het moet je leggen. Uh, gewoon... Ja, precies. Ja. En, en dat, is, uh, ja, dat is waar ik nu eigenlijk mijn focus een beetje op leg. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, Anouk is natuurlijk een... Uh, ja wat dat betreft, een, een echte topartiest. Powerhouse, ja. Ja, ja. En dat, uh, ja die, die maakt gewoon geweldige muziek. En, en wat ja. ze ook uh, aanraakt. Uh, ja, het wordt allemaal een beetje goud. Laten we het zo zeggen. Ja, precies. Ja, ik ben echt, uh, echt een enorm fan van Anouka en haar muziek. Ja. ja, nou ja, ik denk een uh, uh, heel hoop mensen wel... die een beetje van de pop ja. en, uh, en uh, rock houden. Uh, ja, ja, precies. Hey, maar um, ja, heb, je, heb jij wat... Uh, heb je wat, uh, zou ik het zeggen, nu wat op de planken leggen, uh, wat je binnenkort uh, uit gaat brengen? Uh, nee, nee, ik heb nog geen, geen planning gemaakt van, uh, van de Neus. Ik ben gewoon nu echt uh, veel echt aan het maken. Uh, ja. en, uh, ja, en, dan, en dan komt er misschien volgend jaar, maar nu is sowieso nog de kerstperiode. Dus er zijn gewoon heel veel kersthits uh, op de radio. Ja, want daar ga jij niks aan doen, aan, de, aan de kerstmuziek. Of, of nee, doe je dat nou, via YouTube? Dan, uh, ja, volgende week zet ik een uh, kerstcover uh, op, uh, op YouTube. Ja. Maar verder, nee, ik ben, ik ben niet, nog niet bezig met een eigen kerstnummer uh, maken. Nee, want uh, op YouTube kunnen mensen jou uh, vinden natuurlijk onder Alissa mee. Ja, klopt. Maar ook onder Melissa? Uh, nou ja, Melissa Jansen dat is eigenlijk waar ik toen een, een tijdje terug ben. Ja, want uh, dat was in de Voice, hè? Ja, precies. Dus dan kun je de voice vinden. Maar echt waar ik nu mee bezig ben, is allemaal gefocust op Alissa May. Oké. Okay. En eigen website, heb je die ook? Ja, alissame.com. Oké. Okay. Nou ja, lekker kort, makkelijk. Ja. Ja, ja. Ik bedoel, het is niet moeilijk. Dus uh, nee. iedereen die een computer hebt, die kan een beetje tikken op dat ding. Ja, precies. Hé, hey, en uh, ja... Wat, uh, wat verwacht je er zelf van? Wat, uh, ga jij, wil jij ervan gaan leven? Of uh, heb je hiernaast nog een baan? Uh, nou, ik zit nu nog wel op school. Ja. Uh, dus ik doe nog een opleiding daarnaast. Um, maar ja, mijn, als echt mijn grootste droom uit zou komen... dan leef ik wel van de muziek. En sta ik met een band uh, op veel podiums... mijn eigen muziek te spelen. Dat is wel echt... Een mijn grote droom. Ja, daar werk ik uh, nu eigenlijk een beetje naartoe. Als, als, als dat uh, daar ja. niet meer mag, dan hoop ik dat ik snel het podium op kan. Ja, nou, ik, ik, ik verwacht over niet al te lange tijd. Ik bedoel, we moeten toch een keer hè, dat virus eronder krijgen. Zo simpel ja, is dat. Precies. Ja. En, en uh, ja, zoals nu gaat, <laughs> ziet het er zonder uit, maar goed. <laughs> ja, maar we houden positieve moeite. Ja, toch? Zijn, hè? Ja, zo is ja. het. Hey, um, ja, ja, ik denk dan we hem lekker gaan draaien. Superleuk. En, uh, ja. Je site heb je genoemd. Je mag hem nog een keer noemen. Ja, alessamee.com. En ik heb ook Facebook en Instagram. Overal gewoon alessamee intikken. Ja. En dan moet het wel helemaal goed dat komen. gewoon de social media. Daar kunnen ze je, je overal op volgen. Ja, ja. ja Oké, okay. en uh, zeker eventjes uh, ja, wat leuke filmpjes kijken. En iedere, uh, iedere week uh, post je dus op woensdag een, uh, ja, een koffer. Ja, een koffer. Ja. ja. Nou, dan gaan we daar uh, ook eens een keertje naar kijken. Superleuk. <laughs> ja, toch? Ja, zeker. Hey, Alice, ik, uh, ja, ik wens jou alle goeds. Dankjewel. Jij en sowieso, je uh, fijne ja... Fijne feestdagen alvast. Ja, ik wou net zeggen, jij alvast fijne feestdagen... Hè, voor zover het uh, allemaal mogelijk maakt. In ieder geval, geniet er wel van. Ja, komt helemaal goed. En uh, ja, de groetjes thuis. En, uh, we spreken elkaar weer. Dat is goed. Dankjewel. Ja? Hé, hey, groetjes oh, en een uh, heel goed weekend. hè Dankjewel. Ja, doei doei. I with love. Full of light It's the way you Daarmee en don't leave me, baby. En we gaan weer lekker verder. Maar zodanig gaan we natuurlijk nog iemand draaien. En uh, ja, dat, uh, wie dat is, ja, dat ga ik je zo vertellen. Eerst Anjan Koenen en uh, laat me maar alleen.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 Maar alleen, nou doe dat nog maar niet, want tot 18 uur ben ik bij je. Hè? En zit je net eten? Ja, eet smakelijk. En heb je gegeten? Dat is hier wel mogen bekomen. En we gaan lekker verder naar Jeffrey Heesen en One Night Stand. Het leek zo onschuldig. Het zou weer zo'n avondje zijn. Maar ik was zo ongeduldig. Ik dacht, dit is het goede moment. Stand. Ik blijf Je hebt het niet hezen. En dat al hier, dat die 106.9, 104.5 op de kabel. En dat allemaal vanuit Zandvoort op de Tolweg 10 Tot 8 uur, entertainers voor u. Ja, ik hou er niet zo van, uh, One Night Stand. Uh, wat jij, uh, Ion? Uh, <coughs> <coughs> uh, nou juist? Ja, uh, ja, nou ja. Uh, uh, uh, nou ja, op zich is er niks mis mee. Nee, ja, je moet ervan ja, houden. Moet je? Ja, ja. Ja, ik bedoel, ja. Eh, ja. ja als je, als je ja, denkt... Het brengt, het brengt geen verdieping in je leven voor de rest, maar... Nee. <lacht> <lacht> Inderdaad. Nou, je, je <lacht> pakt het met juiste worst, uh, woord. Uh, en, Iwan. Ja, <lacht> ja. Ik zou zeggen, een hele goede avond nogmaals. Goede Ja, wel een leuke opening van een gesprek zo. Ja, hè? Hé, en uh, ja... Kijk, wij bellen natuurlijk vanwege jouw single. Eh, ja. Vier je kerst met mij... Ja, ze wat anders. Ja, ja. ja. Uh, dat, uh, dat is uh, ja. een leuke single. Maar jij ja. zingt natuurlijk veel meer. Ja, dit is de, dit is de zesde singel inderdaad die, die uitkomt. Ja. Uh, een kerstsingel nu. Ik heb hem 2,5 jaar, uh, jaar geleden al geschreven en ja. hij lag op de plank. En het uh, jaar is natuurlijk heel raar dit jaar. Dus uh, ik dacht ja, dit ligt er en wat kan ik doen om me toch? Nou, te laten horen. Ja. Uh, Dat is de kerstsingle uitbrengen. En heel grappig. Um, uh, sluit je ook heel erg mooi aan aan, uh, aan de kerst ja. die we jaar met allen gaan beleven. Ja. Um, er zit iets van eenzaamheid in. Uh, um, maar het is ook een happy, een happy nummer. Ook uh, met een positieve met een vibe. Maar hij komt ja. het ja. gewoon heel erg goed. Ja. Op dit ogenblik. Dus ja. daarom. Uh, ja, ik denk. Het, het kan nu. En het is een, ik was er zelf heel erg blij mee. Dus ik, ik ga hem gewoon uitbrengen. En ik moet zeggen, ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb. Want um, het is inmiddels mijn zesde single, maar hij wordt het best opgepakt van alle single's tot nu toe. En ja. ik mag zelfs uh, binnenkort, binnenkort uh, ik, ik ga zelfs iets landelijks doen. Oké. Okay. Ik ben van de week bij de Tros geweest. Dus uh, 24 december komt er een special op tv bij Tros, CNL. Dus ja. Waarin ik uh, gewoon uh, mijn nummer mag doen. Samen met Pino Martin en met Geert Joling en Jeroen van der Boom. Dus ik heb een goed gezelschap. Ja. En het is waanzinnig om dat te kunnen doen. En, uh, ja, ik ben dus nogmaals ik ben super blij dat ik uh, dat kerstnummer op de plank heb gezet. Ja. ja, dat geloof ik graag. En uh, zeker als, uh, ja, als daar wat uh, wat uit rolt. Toch? Absoluut. Ja, absoluut. Hey, maar, uh, ik ben, er hard, mee bezig. Ik ben er hard bezig vier jaar. Dus dat er nu waar ik in kom en dat hij opgepikt wordt, dat is echt, uh, ja, een uh, uh, uh, heel groot geschenk. Ja, hey, want uh, ja, mensen kunnen dat uh, ook op YouTube zien, hè? Ja, de, de kerstnummer staat ook op YouTube, toch? Ja, er zijn ook YouTube een mooie, mooie video erbij uh, ja. Geschoten. ja. Echt uh, ja, dat is een, een, een, een aanrader. Het is een mooie, mooie registratie geworden. Ja. Een hele mooie clip. Ja, en natuurlijk ook voor de voor de andere clips. De nummers die je hiervoor nog hebben uitgebracht. Ja, alles wat ik heb uitgemaakt, dat staat op YouTube te vinden en op Spotify natuurlijk alles te, alles te beluisteren. Dus ja, uh, ja alle, via alle social media ben ik, uh, ben ik te bereiden. Ja, dus jij bent ook gewoon uh, via uh, Instagram, Facebook? Uh, ja. ja, Facebook, is, um, Facebook een artiestenpagina of een likepagina inderdaad. Dus, uh, ja. Ja, en uh, jij hebt ook nog een eigen site, of niet? Ik heb ook nog een website, dus dat is misschien wel het makkelijkste, iwanbokom.nl. Ah, okay. En vanaf daar worden mensen gewoon doorgaan naar zowel Instagram, Facebook, Spotify, naar alle YouTube, naar alle sites. Ah, Oké. Okay. Nou ja, dan hebben we eigenlijk alles wat we moeten weten, toch? Nou ja, uh, <laughs> tegenwoordig is het, kun je het in een notendop doen. Ja. dat <laughs> is natuurlijk hartstikke makkelijk tegenwoordig. Ja, ja. Dus vanuit daaruit kun je, kun je zo voor de rest je, je, je weg vinden. En ja, ik vind het super leuk om voor het eerst bij jullie nu in, in de uitzending te zijn. Ik heb tien jaar in, in Haarlem gewoond. Ja. En, uh, nou, dat is uh, naast de deur. Ja, ik kwam vaak bij jullie natuurlijk. Vooral in de zomer, maar ook in de winter. Het zijn een, ja. een strandwandelingen. Dus ik kwam vaak in de buurt. Dus leuk om uh, met jullie te spreken. Ja, nou ja, volgende keer in de studio... als het hier allemaal mogelijk maakt. Dat lijkt, me, dat lijkt me ontzettend leuk. Ja, toch? Dat, uh, daar hou ik je aan. Ja, wat uh, heb je... ik neem het graag aan. Ja, nee, dat, dat, je bent altijd welkom. Hey, maar uh, heb jij dan ook... Uh, uh, even kijken, wat, wat wil ik zeggen? Ja, heb je nou wat nieuws op de plank leggen... die uh, ja. Ja, wat, wat er aan gaat komen... Absoluut, ja kijk het laatste jaar konden we natuurlijk minder optreden, dus ik heb uh, veel me veel bezig gehouden met het schrijven van nieuwe nummers. Ja. En uh, we zijn de studio ingedoken, dus er ligt nieuw materiaal klaar. Ik hoef alleen nog maar een videoclip op te nemen. Oké. Okay. En dan komt de, de nieuwe single waarschijnlijk in februari al aan. Dus, uh, dus het ligt absoluut uh, een heleboel op, uh, op de plank. En ik heb uh, mooie ideeën voor het komende jaar. Dus, uh, dat zijn nog niet Laten we in ieder geval hopen dat, uh, dat het dan allemaal een beetje voorbij is dat corona gaat doen. Dat zou heel fijn zijn. Ja, dat zou heel fijn zijn. Uh, ja, punt, dat, heel fijn zijn dat, ja. dat je er gewoon ook weer op uit kunt. En dat je uh, nou je ja, gewoon weer lijfelijk fysiek kunt, uh, kunt tonen aan het publiek. Dat, wel, uh, dat zou wel heel fijn zijn. Ja, zeker. Hé, hey, Iwan, ik zou zeggen, kondig uh, jouw uh, kerstnummer aan. Ja, ga ik doen. Fred, dankjewel voor de, voor de airplay. Ja, graag gedaan. Hele, fijn, hele fijne decembermaand, ook voor alle luisteraars. Ja. En dan gaan we nu luisteren naar mijn kerstsingle: Vier de kerst met mij. Hey, gezellige dagen. Ja, dat Fred. Jo, groetjes. Ja, hoi, hoi. Hey, kom er maar bij. Het is toch de tijd van het jaar om samen te zijn. Kerstmis viel je niet alleen. Laat de kamer buiten, hang je jas maar op. Hier is het warm, hier is het beter. Met mij Kom, er zit toch sneeuw in je haar Heb je zin in iets warms of wil je op aan de wijn Wat vind ik het fijn dat je er bent Laat de kamer buiten We Along our meagulling. Iemand bokken. Pier En dat is de titel. Pier je kerst met mij. Heerlijk. We gaan lekker uh, terug in de tijd met Albert Hammond. En hebben het over Down by the River. Blijf er lekker bij. City life was getting us down. So we spent a weekend out of town. Pitch the tent on a patch of ground.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 Albert Hammond en Down by the River. En uh, ja, we hebben nog iemand aan de telefoon. En dat is Martin de Jager. Martin, hele goede avond. Martin? Hallo, Martin? Martin? Hallo? Hallo, Martin. Nee, het gaat geloof ik niet lukken. Nou, dan uh, gaan we even een nummertje draaien. Hallo? Hold on, Martin. En ga jij nu maar naar je eigen gang. Met allemaal hier bij ZRM Entertainment. You, tot klopt vanaf Mijn naam is Fred Heijn. Goedenavond. En uh, ja, als je net hebt gegeten... dat is u wel mogen bekomen. En uh, ja, gaan we het nog een keer proberen. Martin, lukt het u wel? Ma oh, hey, <laughs> ja, nee, ik hoor je luid en duidelijk. Oh, gelukkig. Ja, dat was een keer op een spel. Ja, ik denk nou... Uh, ja, ik hoor wel je auto, maar... ja of tenminste, wij horen allemaal jouw auto, maar jij hoorde ons niet. Nee, nee, nee. nee. Ja, we zijn druk onderweg. Het <laughs> is ongelooflijk in deze tijd, maar het gebeurt toch. Ja, ja, ja, ja, ja. Helaas. Het blijft techniek, hè? Ja, het is, uh, het is zoals het is. Hè. Het is allemaal techniek. Zo is dat. Ja, ga maar weg dan. <laughs> nou ja, ah, ik, ik hoor de nou te zingen Onderweg dan. <laughs> hey, maar dat is, jouw, dat is de titel voor jouw single natuurlijk. Ga maar, ga maar ja. weg. Of, uh, ga ja, ga weg, dan. weg dan, zo is het. Ga weg dan. Ja, ja. ga weg dan. Hey, uh, uh, ja. Hoe is dat, uh, hoe is dat uh, tot zijn stand gekomen, zeg maar? Nou, het is eigenlijk op een, uh, op een uh, zaterdagavond met een borrel bij een kameraad van mij. En die zei van, ik heb een, uh, een heel leuk plaatje, moet jij eens horen. En dan moet jij zeggen wie het is. Nou, dat, ik hoorde meteen dat Bobby Prins was. Ja. Ik zeg, ik, zeg, ik ken het liedje niet. Hij zegt nee. Hij zegt dat is nou gewoon eens een vergeten liedje. Ja, de zuidenburen. Ja, ik zei dan moeten we daar wat mee uh, doen. En dan vrouw we gegaan de studio in. En dit is eruit gekomen. Ja, want Bobby Prins is al uh, uh, een vrij oude zanger uit, uh, uit België vandaan natuurlijk. Voor, ja. De, ja, voor, de, voor de mensen die hem niet, uh, niet kennen. Ja, het, is, het is onze Zuidenbuur. En uh, ja, die hebt, uh, zeker in de Piratentijd, heeft hij uh, uh, ja, een hoop parten gespeeld, zeg maar, voor de, voor de muziek. Ja, absoluut. Ja, en, uh, ik, ja. Denk dat, ik denk dat hij wel 700 liedjes heeft. <laughs> ja, dat uh, denk ik wel. Ja. Dat uh, gaat hij makkelijk ja. redden. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, het, mooiste ja. vond ik, uh, het mooiste vond ik altijd van hem, AV Maria. Oké, okay, ja, ik ken uh, niet heel veel liedjes van hem. Nee, maar die moet je maar eens luisteren. Ja. Het nou ja. is uh, een heel, uh, heel mooi nummer. Ja, dan gaan we dat zeker doen. Hé, hey, maar ehm... Um, Martien, uh, uh, heb jij nog wat uh, op de plank leggen... dat je zegt van, nou dat ga ik binnenkort uitbrengen? Een kerstnummer, heb je, heb je dat? Of, uh? Nee, ik heb geen kerstliedjes. Er zijn er al zoveel natuurlijk. En het ja. is misschien wel een keertje leuk voor in de toekomst. Ja. Maar uh, we gaan eerst even van deze single genieten. En dan gaan we proberen, zo'n beetje februari, maart, uh, gewoon verder te denken om dan maart, april, gewoon weer uit te komen met een nieuwe nummer. Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, dan hopen we in ieder geval dat, uh, dat de nadigheid voorbij is zo'n beetje. <lacht> nou ja, dat, dat is ook een van de redenen natuurlijk dat het ja. allemaal wat traag gaat. Want ja. Uh, ja, we kunnen natuurlijk ook niet echt het land in, dus ja, het kost allemaal even goed een hoop, hoop centen. Ja, ja, ja. We, moeten, we, we moeten keuzes maken. Ja, dat, uh, dat is inderdaad waar. Want hiernaast uh, werk jij ook nog gewoon, hè? Ik werk ook nog gewoon. Ja, ja ik zit in de Stratenmakerij. Ja. Daar ben ik projectleider dan. En uh, ja... Dat, dat, gelukkig dat ik dat er nog bij heb. Ja. Dan kunnen we even blijven ademen. Ja, nou ja, dat is belangrijk. Ik bedoel uh, is ja. belangrijk. Ik bedoel, uh, zonder komen we nergens, hè? Nee, daarom. Dus uh, nee hoor, ik ben uh, een gezegend man wat dat betreft nu. Dus ik uh, ben heel blij en trots dat ik dat werk er gewoon bij heb. Ja. Dus dan kennen we, we dat zingen echt... Uh, ja kunnen we gewoon nog blijven doen, hè? Singles uitbrengen en. Nou, gewoon in je hobby, hè? Jo, ja, eigenlijk ja, dat is toch wel een beetje de hobby, ja? ja. Want hoofdmoot blijft gewoon je dagelijkse ding. Ja, ja, ja. Hey, en mensen kunnen jou vinden op, uh, op je site? Ja, sowieso. Als je naar uh, www.martindejager.com gaat, daar staat alles in principe, de social media staan erop. Linkjes naar YouTube, uh, Spotify, noem maar op. Deze. Dus, uh, ja, in principe via mijn website kom je overal. Ah, oké. Okay. En uh, via Facebook ben je ook te bereiken? Gewoon Facebook. Gewoon te bereiken onder mijn eigen naam. Instagram, Martin Muziek. Dus, eh... Uh, ja, je moet aardig je best doen wil je hem ontlopen, hè? Haha. <laughs> ja, ja, ja, willen ze je ontlopen? Ja, nou ja, dat hoop ik niet. <laughs> dat zou niet best zijn voor de muziek, nee, hè? Dus, nee, nee, nee, nee. nee. nee. Nee, ik hoop dat ze het allemaal gewoon volgen en volgen gaan en, uh, ja. Ja, en ook zeker draaien. Ja, en uh, YouTube uh, ben je ook uh, gewoon te volgen, hè? Ja, YouTube, Spotify, deze, overal. Ah, oké. Okay. Uh, waar, waar je, je kunt downloaden of uh, streamen, daar, daar, daar, daar staat het nummer ook tussen. Ja, oké okay, Martin. Hé, hey, uh, ja, dan, dan uh, ga ik jou uh, ja, uh, fijne dagen alsnog wensen. Ondanks, ja. uh, ondanks deze periode. Ja, uh, ik zou zeggen, geniet in ieder geval uh, he, van uh, hetgeen wat je hebt. Nou, dat gaan we ook zeker doen hoor. En uh, ja, dan hoop ik je sowieso uh, natuurlijk bij de nieuwe single uh, te kunnen spreken. En misschien uh, ja, uit te kunnen nodigen in de studio. Nou, dat zou toch een topper zijn. Ja, toch? Ja, er zitten, als dat het uh, kerstcadeautje onder de boom is, dan. Uh... Ben jij volgend jaar hier? Zo is het. Ik ben volgend jaar bij <laughs> de beste en de Radiostations. Dan ga ik alles weer af. Ah, Oké. Okay. Hé hey, Martin, eh, ik zou zeggen, kondig hem aan. Nou, dat ga ik doen. Uh, lieve luisteraars, uh, hier is je dan. Mijn nieuwste single, Martin de Jager met Ga weg dan. Oké. Okay. Maar wij blijven nog even, hoor. Tot acht uur. Hé <laughs> hey, Martin, rij voorzichtig. Dankjewel. Jullie goede uitzendingen. Dankjewel. Hey. Hoi, hoi. hoi hoi. Of dat je hier je tijd verspeelt, ga weg dan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 Zo, direct gaan we eventjes weg. Maar dat is voor de commercials en natuurlijk het nieuws. En uh, ja, tot die tijd gaan we eventjes een, een lekkere kerstnummer draaien. En oh, wat is dat heerlijk nummer. Ja, luister zelf maar. Heerlijk, hè? Bonnie M. En Mary's Boy Child. Oh, Oh, my Lord bij CFM Entertainment, Blijf er lekker bij en zodanig in het tweede uur ook weer de lekkerste muziek.